op een betaalzender op tv. Een van de leerlingen van de docent had de film gezien. Volgende week praten de leraar en de schoolleiding nog met elkaar. Maar het Welland College wil dat de docent niet meer voor de klas komt te staan. Dan het weer wisselend bewolkt met in het zuiden wat winterse neerslag... en vanuit het noorden opklaringen. Vannacht wat lichte regen, temperaturen rond het vriespunt. En morgen bewolkt, overwegend droog, het is dan 5 graden. Dit was het en In ben jij.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 I gave up dreaming for a while And I've noticed these are mysterious days I look at it like a jigsaw puzzling gaze Wide open mouth and burning eyes If only I could start to care My dreams are mine You don't. Anyone I could call No one Thank you, please, madame I ain't lost Just wondering From my hometown And go to the quad to the pier, really, really That's alright, man Hey, girl I'll be your hype, man Hey, girl You want me like and You want me type man? You want me right and Never leave by my side Y'all a titan Y'all a litan You be and I wanna take you back home for your weekend Beach your meek brown skin Girl, just give me that round thing girl, me give me the sexiest one, Y'all if you move your body one side girl. if you give me the sexiest wine Tick tock, tick tock, the sexiest one, Yeah, if you give me the sexiest wine Yeah, live to give me the sexiest wine With me a peep on the I'm mouse, it like that Cause I'm love for yeah, me right? I'm, so make the you find And me want me and I be combined. Give her the time in the room combining and now she's living on clouds Night, To the head, to the head, touch Today, up, she take care To the, head, to the head, be a shot, Sexiest yeah, let's move your body one side me yeah, give me the sexy as one Tick tock, tick tock, the sexy as Dat was Bob Sinclair met Champagne en TikTok. Het is er vijf uur geweest. En dat is dus het weekend in met Karim en Niels. Daarvoor Adele met Hometown. En Milo met You Don't Know. Weet Wat? je het niet? mensen, <laughs> dat was, uh, Nancy, dat was even een leuke grap van Karim. Woordgrap. Wat hebben we onder meer vandaag, Karim? Ja, we hebben een interview met de uh, editor Stasso. Ja. Hij is bekend van films, van, uh, van columns in, het, uh, in de krant. En welke krant niet? Oké. Okay. En... Ja... ja. Deden en Het is zover. Of we non. hebben een interview met Piet Paulus, maar gewoon zo. En dat is nog niet alles, want kijk. Het is vandaag een speciale avond. Ja. Want? De Voice van Holland. Ja, de finale. De finale. Ja, en wie zijn wij om daar geen aandacht aan, met, aan te besteden? Precies. Dus wij gaan er ook... Uh, ja, we gaan er ook iets aan doen. Iets aan doen. Wat laten horen. Ja, iets. We gaan er best wel veel aan doen. Ja, gaan we er heel ja. veel aan doen? Ja, ik, uh, ik heb sowieso vier nummers klaarstaan. En ze hebben natuurlijk ook nog uh, support acts. Dus uh, mensen die in het programma komen optreden. En je laat het ook gewoon horen, weet je? Ja, is goed. Omdat het kan. Precies. Waar gaan we nu naar luisteren, Niels? Weet je dat? Nee, dat weet ik nog niet. Dat ga jij nu vertellen, denk ik. Nou, je kan het heel goed meezingen. Ik kan het heel goed meezingen? Nee, heel goed meezingen. Zing voor me. Dat, nee, ah. dat... Nee, dat... Ja, niet zo letterlijk, maar... Het is afgelopen na een paar weken geleden is oud en nieuw geweest. Wat heb je op oud en nieuw? Firework. Van? Van uh, Katy Perry. Komt u.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 Good night. Kijken naar wat je me gegeven hebt Ik zoek niets in je ogen En je gedachten hoef ik ook niet te verstaan Want ik weet precies Wat ik nu moet doen Deze keer komt het er echt op aan Allerlaatste spel Dat wij ooit zullen spelen En ik maak alleen nog Kans door mee te gaan Het is nu of nooit Alles of niets Ik ga met je mee Voor eeuwig en altijd Het is zwart of wit Of ik win of verlies Maar als ik niet Raak ik je zeker, zeker kwijt? Het spel van onze liefde begint je te vervelen, ik wijzig steeds de regels weer. Eerst heeft het me gewonnen en vervolgens stelt het spel in een stil Come with the garden bed Ja, je hoorde Katie Perk, Mark was... En wat je hoorde was 30 Seconds to Mars, met kings and queens. En als het goed is hebben aan de telefoon editor Stal. klopt Goedemiddag. dat? Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Kennen, uh, u maakt bijvoorbeeld films, uh, u bent columnist voor bijvoorbeeld het nieuwe revue. Ja, nou ja, ik ga nu voor de tweede keer in principe zijn we één keer per twee drie jaar. Ja. Een filmmaker... Een filmfonds en uh, krijg je dat geld dan en dan moet je zo'n drie, vier maanden voorbereiden. En meestal het filmen duurt zo'n anderhalve maand ongeveer. Ja. En dan ben je nog wel een... Uh, daarna ben je ook nog wel een halfjaartje bezig met monteren en dat soort dingen. Dus je bent wel een goed jaar bezig. En het schrijven duurt soms uh, lang, hè. Want je schrijft allemaal verschillende versies. Ja, want... Uh... Uh, ja? ja um, u heeft bijvoorbeeld uh, Walhalla gemaakt in 1995? Ja, dat was mijn eerste film, dat was, niet echt, dat was echt een slechte film. Ja? <laughs> toen was ik helemaal niet tevreden over. En, uh, nee En ik begon eigenlijk pas toen ik eigenlijk films begon te maken die ik zelf leuk vond, mm -hmm. weet je, echt over onderwerpen waar ik zelf iets mee had, begon ik het, uh, begon het eigenlijk succesvol te worden. En um, dus ik heb nu negen films gedaan, ja, Simon, mm -hmm. nou, daar heb ik mijn meeste succes mee gehad. En ook ja. vier gouden kalveren en zo. En, uh, ja, en nu hoop ik, ik hoop deze, zo, deze zomer, of deze, dit najaar hoop ik een film te maken. Een comedy mm -hmm. over stalkers. Over stalkers? Ja. Een actueel onderwerp met Chris oh. van Houten. Ja, nou ja, heel veel mensen hebben er last van. Hè. En dat, dat is toch raar. Mensen die hun hele leven ophangen aan iemand die ze eigenlijk nauwelijks kennen. Ja. Maar daar hele rare beelden over hebben. Of aan, waanbeelden over hebben. Het is toch een uh, apart fenomeen. Ja, want um, uh, Simon ging over... over uh... Ja, een homoseksuele... Hoe heet het? Ja. Ah. ja, Simon, om het kort te zeggen. Simon ging over de vriendschap tussen een heteroseksuele uh, kleinschalige hasjdealer. Mm -hmm. Echt zo'n macho en een homofiele tandartsstudent. Die worden hele goede vrienden. En uh, zeg maar, die homo wordt ook vriend van de familie binnen... Weet je, want hij heeft ook, uh, ja, weet je, die dealer heeft ook... Kinderen uit een Thijshuwelijk en zo. Mm -hmm. En alleen die, die dealer die gaat dood. Die heeft, een, uh, die heeft een hersentumor. Die gaat eigenlijk ook over euthanasie. Dat is allemaal echt uh, heel specifieke... Uh, ja, specifiek Nederlands onderwerp inderdaad. Zoals het homohuwelijk, euthanasie... Ja. Uh, Softdrugsbeleid, weet je. Mm -hmm. het begint in de tachtiger jaren. Maar die film is nu alweer zes jaar oud. maar ja. wel blij dat ik hem gemaakt heb. Ik ben er nog steeds tevreden over. Oké, okay, dat is mooi. Um, ja, u vertelde net al dat u een film gaat maken in... Uh... In, uh, in de zomer? Hoop ik, hoop ik. Als ik geld vind. Ja, want er is ook wel minder subsidie natuurlijk nu van het Rijk. Ja, dat is een, dat is een groot probleem. En, en, en dat op zich hoeft niet zo'n probleem te zijn. Want het filmfonds, dat, ja, die, die, die, mm -hmm. die, eh, die kunnen zelf een beetje beslissen waar ze dat geld aan uitgeven. Maar omroepen, die worden steeds voorzichtiger, Want het wordt ook op de ja. omroepen beknibbeld. En de helft van een filmbudget komt altijd van een omroep. Ja? Dus... Ja, dat oh. is altijd... Omdat die mogen het dan, zeg maar, zo'n jaar, anderhalf jaar nadat het in de bioscoop is, mogen zij het uitzenden. Oké. Oh, ja, zo, zo is ja, dat, dat is geregeld. Geloofdig. Ja, um, is er al iets bekend over die film? Heeft uh, namen? Um, nou, namen nog niet, want ik wil pas dat ook een beetje... Uh, best. Ik ben ook sommige, ook sommige acteurs ook nog aan het zoeken. Sommige weet mm -hmm. ik wel. Ik weet bijvoorbeeld dat... Uh, uh, wie het meedoet is... Uh, Eugen simcheck, dus een, een Turkse acteur... Mm -hmm. ...en Ebru Akildes... Een, een, ...een turks nederlandse actrice... ...Femke Lakenveld doet mee... ...en voor de rest zijn we nog een beetje aan het, uh, aan het zoeken. Ja, ja. En um, bijvoorbeeld... Uh, ja, ...je zegt dan al dat, dat u de problematiek... ...wat er speelt in de samenleving... ...gebruikt in uw films. Mm -hmm. um, dat heeft natuurlijk ja. ook wel wat met uw columnistschap... Uh, ...te maken. Ja, ja ik, probeer het, ik probeer wel dat, dat... ...die dingen zo breed mogelijk... Uh, te doen, weet je, ja goed ik ben niet echt, uh, ik ga misschien voor het parool, ga ik uh, wat structureler wat doen, weet je, misschien ja. elke week, ik over een onderhandeling bij het nieuwe review, doe ik dat dan af en toe, ja, en dan probeer ik ook zo ja, dus ook elke keer weer opnieuw iets bedenken waar je druk om maakt of wat je juist heel leuk vindt. En ik heb een boek geschreven, hè, dat heet Ik loop of ik vlieg, dat is in ja. uh, oktober uitgekomen. Zoals ik zei, je moet, ja, je moet gewoon wat dingen doen op het moment dat uh, je filmen stilstaat, hè, je, je kan niet elk jaar een film maken. nee, de Nederlandse film is nu wel succesvol op dit moment, kan je wel zeggen. Ja, in ieder geval, er gaan mensen naartoe. En dat is... Dus op dat gebied is het wel succesvol dat er veel mensen heen gaan. Hè? Zoals de ja. uh, uh, Aid Club en, en, uh, en Loft en Sunny Boy en zo. Alleen wat wel zo is, is dat er weinig films nog gemaakt worden die niet of op een bekend boek zijn gebaseerd of een kinderfilm zijn. Dus het is... ja, het is succesvol, er gaan mensen heen. Alleen de kwaliteit is nog steeds niet zo dat we ook in het buitenland het goed doen. Dat nee. daar verloven we echt nog achter op de Belgen en de Denen en de Duitsers en zo. Denkt u dat de nieuwe film Sonny Boy misschien wel iets kan gaan doen? Want daar zijn heel veel lovende recensies over. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Het is ook dat ik de laatste tijd zo weinig heb kunnen zien. Ik, ik heb nog zoveel in te halen. Ik moet inderdaad nog de Eetclub zien. Ik mm -hmm. moet Sonny Boy nog zien. Ik ken ook de makers over het algemeen, weet je. Dat het is ja. ook onder collega's wel beleefd als je gaat kijken natuurlijk. Ja. Maar dan moet ik, dat ga ik echt nog wel doen de komende, de komende tijd. Ja, want vindt u bijvoorbeeld van uh, nou, ook een Nederlandse film, New Kids? Dat dat op, ja, ook zo'n succes dat, dat kan lijkt, zijn? Dat lijkt mij heel erg grappig. En wat ik vooral daar zo goed aan vind, dat die jongens zijn gewoon met internet begonnen hebben, er allemaal zelf ja. opgezet. En het is echt vernieuwend. Het is wel plat en dit en dat. Maar ja, dat is ook met de knipoog. Dat is, is gewoon hartstikke grappig. Ook die hebben we nog niet gezien, die moet ik ook nog gaan zien. <laughs> ik ga elke week naar een Nederlandse film. Ja, uh, inderdaad. Um, u, uh, u schrijft ook veel over politiek op Twitter bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, wat vindt u bijvoorbeeld van. Uh, Vandaag? Vandaag waren de studentenstakingen? Ja, nou ja, goed. Stakingen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat, uh, dat uh, onderwijs is wel... Ja, als je een goede economie wil opbouwen... moet je onderwijs moet goed in elkaar zitten. En om daar nou... Uh, ja, uh, weet je, al te veel op gaan beknibbelen op langlopende studenten. Ik vind nee. dat... Uh, ja, god. Uh, dat is, het is lastig. Ik denk dat... Uh, ik vond het dapper dat halbe zeilstraan daar... Uh, <laughs> daar zeg maar... Uh, uh, ja de, de, de meute confronteren. Dat hij die, dat die weer dingen naar zijn hoofd gegooid kreeg. Ja. Naar zijn hoofd gegooid, dat was weer niet netjes. Maar... Ja, maar dat, ja, dat hoort er misschien wel bij. Want hij als is dat je... hand gelopen, maar ik weet niet of die studenten dan nou... Dat lijkt me eerder dat daar... Uh, waar gisteren sprake van was, dat allemaal radicale types... Uh, zich er ook mee zouden gaan bemoeien. Ja, er de, ja, de, de, de dus... zouden een, een of andere... anti protestmars zou zouden ook langskomen. En dat wilde de politie weer niet, dus het is heel goed beveiligd. Ja. Maar ik geloof dat inderdaad, wat u net zegt, uh, rond tien voor half half vijf is uit uit de hand is gelopen ja dat zijn toch radicale figuren die zich in ja. gebruik van protest gemaakt ja dat dat verwachten ze, daar waren ze al bang voor we hopen dat het niet al te zeer ah, heb je best wel vaak bij studentenacties dat het gewoon niet echt helemaal zo loopt als het als het gebeurt nou ja kijk er zijn altijd bij, bij kijk normaal demonstreren dat dat, dat schijnt op een of andere manier altijd dat ze daar figuren tussen voegen die, die andere plannen hebben ja net als ja. Weet je, dat is gewoon heel lastig net als met voetbalsupporten. Ja. weet je dus ook uh... hmm. ja, dit... ja wat vind je over het algemeen van dit kabinet? Nou, ik heb liever een, een ander kabinet gezien. Ik heb, ik heb, wel moet wel zeggen, ik heb op Rutte gestemd, hoewel ja. ik lid van de PVDA ben. Ik vind Rutte, de, de, die komt me altijd wel betrouwbaar over. Dat is een nuchtere politicus. Ik had alleen liever een andere coalitie gezien, meer van het midden. Alleen zo is het niet gelopen bij de formatie. En ik denk, als je, ja, ik denk dat Rutte wel hij straalt wel een soort van uh, ja, gemak uit. Het is wel iemand, het is wel een staatsman. Ja, hij praat wel, wil, uh, hij praat wel uh, veel Engels of zo, uh, hoorde ik laatst. Dat hij goed Engels praat. Nee, veel. veel in, uh, hij is Nederlandse premier en hij gooit zo nu en dan wel eens een keer zijn Engels woordje ertussendoor. Oh, oké, okay. ja. <laughs> Ja, nou, maar wat ik wel grappig vind, het, dat, ja, goed, dus ook iemand woont in een klein huisje en die geeft nog les op school. En zo. ik vind dat wel ja. zo'n uitstraling. Ik vind dat wel, wel goed werken, vind ik. Doet u dat overigens nu ook nog? Weet u dat? Lesgeven? Ja, af en toe. Wij ook... Uh, uh, ik ben verbonden aan... Uh, ja, ik geef op sommige plekken, verschillende plekken les. Maar ik ben mm -hmm. verbonden aan iets dat heet de Flitsacademie. Daar ja. worden elke maand één of twee uh, weekenden georganiseerd. In verschillende kunstvormen wordt daar les gegeven. Toevallig over twee weken hebben we weer uh, regieles, les in ja. filmregie. En we geven dan, soms geef ik er zelf les, deze keer geven twee andere regisseurs, twee hele bekende regisseurs, geven daar les. Mm -hmm. Paula van der Oest en Jos Stelling, dus ja. dat is echt uh, grote namen. Mm -hmm. En mensen kunnen daar gewoon op inschrijven. Het heet de Flits Academie. Het is gewoon andere, ja, tweeënhalve dag uh, intensief uh, filmles krijgen van, uh, van, van hele ervaren regisseurs. Dat, dat is natuurlijk wel heel vet om, daar, ja, om het zo met uit te drukken. Om gewoon met mensen uit het vak gewoon het te leren. Ja. Ja, en het is wat kleine klassen vaak, weet je. Tussen ja. tien en vijftien uh, mensen of zo. Dat is zin? heel intensief. Mensen, mensen geven les dus uh, op basis van hun eigen films. Laten zien, ja. ze echt uit hoe ze het gedaan hebben en waarom. En zo, dat soort dingen. Ik, echt één brandende vraag. Um, heeft u die mm -hmm. film Horror Horrorscent gezien? Welke? Horror Horrorscent. Van uh, Dick Maas. Nee. Die heb je hier. Een Weer een Nederlandse film die ik niet gezien heb. Nou, vijf die ik moet zien. Ja, dus wordt het wordt ja, een aardig lijstje. Ik heb weinig gezien de laatste tijd. weet je wat ook het probleem is? Er is te veel voetbal op tv. Ja, veel te veel. En ik, en ik moet schrijven en ik ben constant naar voetbal aan het kijken. Maar voor welke club bent u als ik mag mag gaan? Ja, ik ben voor Ajax. Ja. In Nederland althans. Ik ben natuurlijk ook wel zin voor Barcelona omdat het gewoon zo'n mooi voetbal is. Dus er is dus altijd wel iets op tv over de Spaanse Cup. Nou, als je weer de Azië Cup, dan moet ik dan ook weer steeds naar kijken. Er <tie> zit dus, dus ik ook dus dus Oezbekistan, Jordanië te kijken en al dat soort wedstrijden. U bent een beetje een, maar... een René van der Gijp. Ja, aan voetbal. Kijkt u die show trouwens ook gewoon? Ja, dat vind ik leuk. Met, uh, Met Wilfried Gené en, uh, en uh, Johan Derksen. Ja. ja, dat is ook een soort cabaret. Ja. Ik, ik, ik kijk daar graag naar. Het is gewoon voetbalcabaret, inderdaad. Ja. Op de vrijdag en maandagavond. Ja. Mogen we u uh, hartelijk danken voor het interview? Ja joh. Stairs, wensen wij u nog een, een hele fijne avond. Ja, jullie Gaat, gaat u nog de Voice kijken? Oei, uh, nou ik moet eigenlijk vanavond aan mijn column, uh, column schrijven voor een nieuwe review, maar ja, ik ga met een schuine oog kijken. Maar ja, er zal ook wel weer voetbal op tv zijn. Oezbekistan en Jordanië. <laughs> en voetbal international. En voetbal international, dus uh, voetbal international. De, de, de keuze wordt moeilijk. Oké, okay, nou, succes met de keuze. Ja, Oké, okay. een okay. fijne weekend. Doe Tot weer. Doei, doei. En dan gaan wij nu luisteren naar uh, Robbie Williams met de uh, Angels. Als het goed is. Ja. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my faith. Do they know.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 save me, I'm loving angels instead. Als wij je bent een engel zo klein bij jou. Weer... to my baby and nobody came between us no could ever come above she had me going crazy oh i was starstruck she woke me up daily don't need no starbucks she made my heart pound and skip a beat when i see her in the street and at school on the playground but i really want to see her on a weekend she knows she got me dazing cause she was so amazing and now my heart is breaking but i just keep on saying En gelukkig is hij weg, Justin Bieber, mijn baby. Ik haat die gozer, sorry. Uh, trouwens, dat was van Job Bieber. Dat is een hele leuke grap, maar goed. Uh, daarvoor hadden Jan Smit met niemand zo mooi als jou. Voor zijn dochter geschreven in 15 seconden. En Robbie Williams met Angel. Um, Zal ik te hebben nog een interview met Piet Paulusma op En gaan we live over naar uh, Ede, waar de Voice of Holland bezig is? Dus uh, tot zo. Met de Take a lick a trip down my lane, my girl Wildin' out know, every night I will feel alright Nigga, tell you this girl, that's on my word that's yet, I'm gonna rearrange it, girl me tell you this shit, that's on my word I'm here to so say you wanna come kiss this girl Cause you miss this, that's what I heard That's what I heard That's what I heard That's what I heard, I heard. I heard.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 Bij de rellen na afloop van het studentenprotest in Den Haag zijn 22 mensen aangehouden... onder wie leden van de groep Antifascistische Actie, dat heeft burgemeester Van Aertsen gezegd. Politie en ME raakten na afloop van de protesten slaags met studenten. Het plein voor het Tweede Kamergebouw werd met geweld ontruimd.